9 uur. Jan van der Putten met het NOW. Het kerkgenootschap Noorse Broeders laat kinderen werken, schrijft NOC Handelsblad. Kinderen vanaf 12 jaar worden via een eigen uitzendbureau te werk gesteld, soms wel 18 uur per dag. De meeste verdiensten gaan naar de kerk. De Noorse broeders hebben in Nederland ongeveer 2000 leden. De kinderen moesten volgens NRC werken voor onder meer de HEMA, Mediamarkt en de Postcode Loterij. Die bedrijven wisten niet dat het ging om kinderen van een kerkgenootschap die er zelf niets voor kregen. De inspectie SZW heeft een onderzoek ingesteld. Op de A2 bij Geleen is vannacht een jongen van 15 doodgereden. Hij liep om onbekende reden over de snelweg en werd rond kwart over drie geschept door een auto. De jongen is nog met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht, maar daar is hij bezweken aan zijn verwondingen. De politie heeft enkele uren onderzoek gedaan op de A2. De snelweg bij Geleen ging vanochtend vroeg weer open. De EU en Canada ondertekenen morgen het vrijhandelsverdrag CETA. Gisteren ondertekenden de Walen het verdrag na toezegging over onder meer hun landbouwsector. De voorzitter van de Europese raad, Tusk, heeft daarop de Canadese premier Trudeau uitgenodigd om morgen naar Brussel te komen voor de ondertekening van het vrijhandelsverdrag. 11.000 mensen van de Nederlandse spoorwegen hebben nog een paar duizend euro te goed. Een nabetaling van hun onregelmatigheidstoeslag. Dat geld hadden ze in hun vakanties moeten krijgen. Volgens het Europees Hof hebben werknemers daar recht op. Handelaren in illegaal vuurwerk worden veel zwaarder gestraft dan vijf jaar geleden. Dat blijkt volgens het AD uit een inventarisatie van de vonnissen. Volgens de krant kregen vuurwerkhandelaren voorheen vaak een taakstraf... voor vergrijpen waar ze nu gevangenisstraffen van maanden of jaren voor krijgen. Het OM zegt dat illegaal vuurwerk steeds gevaarlijker is geworden. Dan nog het weer. Eerst grijs, later breekt de zon door en het wordt een graad of 15. Morgen wat meer bewolking, wel droog en ook ongeveer 15 graden.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in ZFM. -M -M. Met nu Toebak leeft. Of oh, met natuurlijk een grote pijn op, op hier. En dan nu een plaat waar je niet op zit te wachten. Well, look across the wall. do yeah. yeah. Zit je, nou, is dit dan voor de slappe cover van het origineel? Like dit is natuurlijk het, het origineel, toch? To eh... Uh, nee, joh. Dat was het origineel wat je net hoorde. Dat was van de Zuttons, die hebben het ooit geschreven. En Mark Runson die heeft samen met uh, Amy Winehouse. En van een sloerie die drugs gebruikt. Nou, zeg! Doe even normaal, een beetje meer respect. Oh ja, nu ze dood is, moeten we opeens respect voor de tonen. Nou, leuk dit. Ja, yes, dat is echt een junkie ook gewoon. Als je echt... Ik zag gisteren, of nee, afgelopen week zag ik dan weer uh, mensen daarover, Erik Kortom zag ik erover praten. En dan zie je ook weer fragmenten van uh, Amy Winehouse, echt een junkie ook gewoon. En Ze mijn maakte vrouw. in ieder geval er, uh, uh, ja. de naam waaraan? waar Ja, Wijnhuis. ja precies, Eme, wijnkelder werd ook wel genoemd. Uh. Oh, maar ja, het, ja, mijn vrouw werkt dan met drugsverslaafd en die kan dat gewoon niet aanzien, hè, dat soort mensen. Oh, wie is van junkie? Ja, al oh, zijn heel tragisch en zoiets. En niemand kan er ook wat aan doen. En zelf kunnen ze er ook helemaal niks aan doen. Nee, het is ook de opvoeding. Zij wordt al zo, echt zo zwaarmoedig. van. Ik, ik, kan, ik, zeg, ik kan er niet naar kijken wat die mensen zichzelf aandoen. Het is allemaal heel dramatisch. Maar ze zijn zelf ooit begonnen, volgens mij, hoor. Ja, ja, ja. ja je moet soms je re realistisch zijn. Maar goed, ze heeft goede muziek gemaakt. En dat draaien we af en toe. Niet, ik draai het origineel. Ja, sorry. Goed, het is uh, tweede in de radio. Van, het is acht minuten over negen hier bij ZFM. Uh, Toeboek leeft en het is tijd voor wat gebeurt er alweer door de jaren heen? Vertel. Ja, precies. Uh, wat? wat? Een yeah. kijkje in het verleden. Dat, dat er ja. gebeurde er door de jaren heen. Ja, dat is de start van alles altijd. Ja, ja, Luxemburg speelt zijn eerste voetbal in het land. En dat, uh, ja, Luxemburg in, ja. in 1911 al was dat. Ja. En ja, ik denk toch een stukje voetbal. Ik, ik heb nog wat meer voetbal, sorry. Kan ik okay. niet meer doen. En ja, ze verliezen met 4-1. Dat vond ik dan wel weer grappig. Oké. Okay. speelt tegen Frankrijk. Nou, dus, in, nou uh, in 1983... Ja, dat is echt lang geleden. In Den Haag vindt de grootste demonstratie uit de Nederlandse geschiedenis plaats. Aan de demonstratie uh, uh, uh, tegen het plaatsen van de kruisroketten... deden 550.000 mensen mee... Echt heel veel. Zoveel mensen uh, op de been. En dan zie je ook uh, op uh, YouTube zie je een filmpje. Hoeveel mensen er niet met de trein kwamen. Met de auto. En met een boot werden ze zelfs gebracht. 550.000 mensen kwamen naar de demonstratie. En iemand op de dam. Of niet op de dam. Uh, uh, op het, uh, waar stonden ze eigenlijk ook weer? Op het veld daar. Nou goed. Daar stonden ze. En daar kwam iemand uh, hun uh, toespreken. Onaangekondigd spreekt prinses Irene de massa toe. Ik ben blij... Om met jullie te kunnen delen dat wat mijn diepste overtuiging is. En wel dat het mooi is om te leven. Eh, ja? Het ging over kruisraketten, hè, toch? Dat de aarde prachtig is. Ja. Prezens Irene strak op persoonlijke titel. Ja, nou goed, dat was echt de baanbrekend, wat ze daar vertelde. Iedereen dacht ja, we zijn allemaal tegen de kruisraketten. Leven is mooi. Ja, goed, ik snap het. helemaal niet de strekking van het verhaal. Maar goed, uiteindelijk zijn de kruiskokketten wel verdwenen. Alleen, jij ja, zijn een beetje veranderd. Dat is wel zo. Er We zijn nog steeds op, wel uh, nuclear weapons. Goed, ja. wat gebeurde er dan meer? Dat was 83. De discussie voert nog steeds hè over de, de atoombommen op dit moment. Ja, ja, cool. ja Zuid-Korea is geloof ik uh, druk bezig. Ja, en Amerika en uh, Rusland willen Noord -Korea ook Noord-Korea weer... trouwens, Noord-Korea. Ja, Noord-Korea. Ja, Noord ja, Noord ja, ja, ja. Hoe heet het? Amerika en Rusland willen weer hun uh, nucleaire wapens gaan upgraden. Gaan moderniseren. Oké. Okay. Dus. Uh, maar uh, ik weet naar de wat is nou ook alweer een bom? Weet u wat een vacuumbom is? Dat is dat toch vacuumbom. geen nucleaire bom, toch? Nee, dat is geen nucleaire. bom. Hij legt het uit. Moet ja. je maar even terugkijken. Ja, oké, okay, dat dan. zou ik wel even doen. Maar goed. Maar ja. Als we het toch over bommen hebben. Ja. In uh, 2010, op deze datum, werd in Londen en Dubai uh, bommen gevonden in vrachtvliegtuigen. En ja, die vrachtvliegtuigen waren onderweg van Jemen naar de Verenigde Staten. Ja, en waarschijnlijk was het dus de bedoeling dat ze ergens in zouden vliegen. Uh, of dat er iets zou exploderen, of weet ik het. Maar in ieder geval, de bommen werden gevonden, werden onschadelijk gemaakt. Is allemaal niks gebeurd, dus allemaal... Ja, het is toch niet helemaal duidelijk wie dat uiteindelijk bestuurd uh, heeft. Ik heb het ook een stuk gelezen. Iets middernacht, op donderdag 29 oktober 2009, brak in de overdekte winkelcentrum van Stijn Brand uit. In een kledingstraat. waarschijnlijk door uh, lo loze ruimte tussen plafonds, konden zich verspreiden. En het was moeilijk onder uh, onder controle te brengen. De brandweer heeft zich geconcentreerd op de appartementen die erboven zaten. En daarnaast, die hebben ze kunnen behouden. Maar iedereen moest er uiteindelijk wel uit. Ze hebben onderzocht, is het nou aangestoken? En dat hebben ze eigenlijk nooit te hard kunnen maken. Waarschijnlijk is er toch iets anders geweest waardoor de brand is ontstaan. Het is echt bizar. Uiteindelijk is de verzekeringsmaatschappij. Sjaak, moest 31,5 miljoen euro uitbetalen aan het winkelcentrum en wat daar allemaal hersteld moest worden. Dat was 2009. Goed, ja. je hebt nog één dingetje. Ja, nog één dingetje. In 2006, uh, ja, helaas een, een vliegtuigcrash in Nigeria. Waarbij uh, 97 mensen ja, het leven uh, ontnomen werd. Ja, oké, okay. nou straks de verjaardag. Eens kijken wie er allemaal weer een jaartje ouder worden. Eerst even Miles Kane. Leuk. And uh, don't forget who you are. The finest clothes that you can find Dressed in my coat, I'm feeling fine I want to shine I'll shine so hard Get who you are. Geen grote inspazing. Letter voor op het is de zaterdagmorgen. En we zitten natuurlijk midden in de verjaardag. Precies, wie is er allemaal jarig? We doen een kleine greep daaruit. Ja, ja. Ik, ik zou nog wat over voetbal doen. Ja, nou, nog even twee, twee namen die vandaag jarig zijn. Ze zijn ja. alle twee in 1970 geboren: uh, Edwin van der Zaar. Nou, volgens mij, zelfs als je, als je niet van voetbal houdt, weet je wie dat is. En uh, Philip Cocu. Ja, twee voetballers. Hé, hey, Philip Kok, ik had niet eens het idee. Ik, die naam kende ik wel, maar nu ik het gezicht zie, denk ik, nou, ik had hem niet eens herkend. Oh. Nee, joh, daarover geen al van, hoor. ja herken ik niet eens, zeg maar. Goed, diegene die ook jarig is, is Jozef Gubbels. Die zou jarig zijn geweest, al lang al ook Dus ik, Jozef Gubbels, wie past het ook alweer? Dus ik klik op dat eh, icoontje van zijn naam. Denk ik, oh ja, hij heeft de hoofdrol gespeeld in uh, volgens mij Frankenstein of zo. Wat een grafhoofd, zeg maar. Dat is natuurlijk de rechterhand van Adolf Hitler. Uh, ja, dat is tegen de Tweede Wereldoorlog. De nou ja, goed. Ja, toch iets even over verteld. Hij scheen dus uh, heel veel uh, vrouwen te hebben gehad. Hij uh, uh, heeft heel veel uh, minnaresses gehad. En uiteindelijk uh, is -ie, heeft dus, hij uh, samen met een van zijn latere vrouwen... ...heeft hij gepleegd in de bunker natuurlijk. Dat is uh, wel duidelijk, dat weet iedereen ook wel. Hij heeft heel veel kinderen, had hij daar een stuk of vier, vijf... ...die heeft hij ook allemaal om het leven gebracht. Ja, om, ja het was einde gewoon van, uh, van een tijdperk. En dat, daar kon hij verder niks meer mee. En deze uh, Google's Google, nee, Joseph Goebbels... ...is uh, uiteindelijk 48 jaar geworden. Uh, ja, wie is de meerjarig? Ja, uh, Ben Forst Foster... Foster? Ja, Foster. Poster? Ja. Poster. Ja. Um, ja, hij is onder andere de acteur van uh, X-Men heeft hij gespeeld... en uh, de laatst uitgekomen uh, Warcraft-film. Dus uh, zeker een aanrader trouwens, die film. Vandaag, vandaag zou hij ook jarig zijn geweest. Pim Jacobs al overleden in 1996, toen was hij 62. Bekend van de piano natuurlijk. Uh, verder ook vandaag jarig zou hij zijn geweest Bob Ross. En Bob Ross keert natuurlijk van dit... Hello, I'm Bob Ross. I'd like to welcome you to the Joy of Painting. Oh yeah, ja, that is the bekend van. I can't echt. Dat is zo irritant was het ook al. I pack gewoon een kwast and then pack die een little stukje een stukje verder af. Laat het mij horen. Tell you what, let's make a happy little sky. And for that, I'm gonna go right into a touch of thalo blue. Just a little bit. Just pull a little bit of the color out. Yeah. yeah, yeah. And then tap the brus brussel bristles firmly. Dat is zo book. irritant. Hij deed het op zo'n gemakkelijke manier. Dat je het ja, wordt niks. En dan denk je van, oh, joh, het is toch een boom ook? Het is toch een geboom? Nou ja, goed. Ik hij, heb uh, het geprobeerd, hij, maar ik heb Hij het heeft niks. wel zeg maar één uh, uh, levensles... waar uh, uh, de, de, de, de Makers uh, Foundation uh, veel aan heeft. Yeah? Of uh, achterleeft. Dat is, there are no mistakes, just happy little accident. Oh. Oké. Okay. Oh, ja. als je volgens die manier uh, je werk gaat doen... Dan maakt het eigenlijk helemaal niet meer uit als er iets fout gaat. Als je het herstelt, kun je er juist, juist weer iets moois van maken. Ah, okay. en als je volgens die manier werkt, kan. Ja, daar zit toch hele theorie achter. Dat is wat ik het nooit bekeken eigenlijk toen. Hij is in 1995 overleden, was toen 53. Danny Lane is jarig. Danny Lane, is dat van Penny Lane? Nee, nee, nee die is van de Moody Blues. Dan ken je natuurlijk van dit. In a world of is die dood? Nee, die is die, niet dood. Die is vandaag 72 geworden. Danny Lane van Moody Blues. Oké, okay. wie is er nog meerjarig? Ja, Anne van, de, uh, van den Broek. Uh, die uh, is onder andere bekend van uh, Into the Woods. Uh, de, de musical uh, over Cinderella. En daar oh. speelt dus ook uh, Cinderella. Oké, okay. ben je een beetje van de musicals? Nee, toch? Uh, maar, ja, Dat ja, ja, kan, kan, kan soms uh, leuk zijn. Oh. Oké, okay. nou, ik heb echt helemaal niks musicals. Uh, degene die ook vandaag jarig is, Winoda Riders. wordt vandaag 45. Oh, dat is echt apart, dametje. En uh, speelt in heel veel films, natuurlijk. Dus ik zal ze niet allemaal oproepen, maar goed. Ben je no no een dus verder ook vandaag jarige, Meer naar Goossens wordt 54. Is nog steeds televisie aan het maken. Alleen dat is meer overdag. Dus vandaar dat krijg je een beetje het oogbeen verloren. En natuurlijk, in de jaren 80, stond ze in de Playboy. Oeh. Yo. Nou, man, kan je dat, dat, dat nog wel herinneren. mooie... Het was haar. Nog haar, ja. Precies. Het oh, oh, was haar, oh. ja. Oh. Verder ook jarig vandaag. Anita Meijer wordt vandaag jarig... Oh, dat is die, uh, dat die, die presentatrice, toch? Nee, nee, nee. Dat is dit, dit zeg maar. Ken je dat nog? In de jaren tachtig was dat. Why tell me why? Dat wordt vandaag 62, trouwens. Ja, klassiek het haar. Goed, had jij er nog één of niet? Ja, hey, oh. ik had nog... Uh, ja, ehm... Um, Lijpen? Lijpen! Hey, Lijpen schijnt Shit, een, of man. een rapper te zijn. Ja? Ik vroeg me eigenlijk af of misschien een van de luisteraars mij even kon laten weten wat dat is. Hij staat in de lijst, dus schijnbaar. En hij is schijnbaar toch uh, ja, in de Nederlandse top 100 gestaan met nummers. Okay. Maar ik ja. ken hem niet. Nee, ik zeg maar ook iets Lijpen. Uh, hij heeft gelijk met uh, die nieuwe rapper-generatie heel veel muziek gemaakt. Jojojo. Uh, is... Ja, nee, niet jojojo. Dat is alweer oud. Dat is het nu weer. Uh, oh, oh. Met die stemverformers is dat. Ik hoor het de hele dag door. Yo, <laughs> ja. yo, yo wel ook zo'n nou, apparaatje, volgens mij. Als je zo'n apparaatje hebt, kan je heel hip worden. Goed, nog eentje die jarig is. Peter Green, die is van... Ja, Peter Green is van Fleetwood Mac. Wie? Maar eigenlijk dan wel de oude Fleetwood Mac. Dit is de nieuwe Fleetwood Mac. En uh, Peter Green... Peter Allen Greenbaum heet hij eigenlijk. Hij wordt vandaag 70. Goed, tot zover de verjaardag. Ik zal zeggen, gefeliciteerd. En, uh, maak er een mooie dag van. Ja, zeker. Wij heeft even een plaatje. Oh ja, een plaatje wat ik uh, tegenkwam. En het doet echt denken aan Curtis Mevel. Luister eerst even. Of course you have to pay to play it all But who you think that I look up to? Who you think I got my game from? Who I bet you thought it was you Who you think I got the game from? Yeah Who breaks out the bands and hits them all? Who takes all the chances when lost? a long way from the A-Tar numbers still the same but you don't answer too many calls now baby who put all the plastic in your bottle who spilled all the powder on my floor get out the seat you're too big for the two door sometimes you have to walk before you soar But who you think that I look up to who you think I got my game from I bet you thought it was you. <laughs> Who you think I got the game from? Komt er regelmatig yeah, komt die... Oké, uh, got a problem. Okay, er komt exactly. een heel verhaal. Hele diepzinnige theorie, volgens mij. Maar laat maar even. En er is een pack met niks... Ehm, uh, even kijken. Niks Burries. Ja, niks Burries. Ja, en nee, dat heette dus uh, helemaal, helemaal niks. Other Time. En het doet heel erg denken aan Curtis Mayfield. En Curtis Mayfield... Nou, hoe klonk dat ook weer? Nou, even een fragmentje. Ik vind het een beetje hetzelfde stemgeluid. Misschien is deze plaat meer uh, van toepassing. Wel een zeer toepasselijk plaatje aan mijn pusherman. Ofwel ben je dope dealer. Zo kan je het ook vertalen, natuurlijk. Dit was dus uh, another Pack. And another time. Another place. Goed, de zaterdagmorgen hier bij Toebak ja, ja, Vliegende auto's zitten eraan te komen. Ja, Uber, uh, Uber is bezig met uh, de vliegende auto. Uh, ze verwachten binnen tien jaar een dienst te hebben dat uh, ze mensen rond kunnen vliegen. En, ja, volgens een uh, uh, officieel uh, ding van Uber uh, hebben ze, um, worden er over vijf jaar ongeveer al uh, uh, um, elektrische auto's, uh, of eigenlijk elektrische vliegtuigen, geproduceerd die verticaal kunnen opstijgen. Dus ja? Gewoon recht omhoog. Ja? En um, ja, ze verwachten dat ze over tien jaar met die voertuigen gewoon mensen weer heen en weer kunnen uh, uh, kunnen vliegen. Ja, maar Uber, heeft dat sowieso toch wel iets van overleven? Want iedereen is er tegen. Nou, dat is alleen in Nederland, hoor. Oké. Okay. oh, dat is alleen en, in Nederland. In, uh, in Amerika en zo. Uh, daar uh, rijden heel veel Uber uh, chauffeurs rond. En uh, uh, in, uh, het, is, het is nog steeds echt wel een van de, van de grootste bedrijven op dit moment. Oké, okay, grappig. Ja, ik kan me nog goed herinneren. Die taxioorlog in Amsterdam. <laughs> Ja, dat is echt nog niet eens zo heel lang geleden. Ja, maar je, en toen in... werd het vrijgegeven. En toen hoefde je geen uh, taxivergunning uh, meer aan te schaffen. Die was echt soms 40.000 50, of 50.000 gulden. Of euro. Nee, uh, gulden was het volgens mij toen nog. En, uh, en nu kan iedereen gewoon maar zelf taxi gaan rijden. En straks gaan ze nog de lucht in ook. Tjonge jongens, echt straks kan je gewoon, gewoon graag meerijden met je buurvrouw? Dat moet toch niet de bedoeling zijn? Ja, ze hebben waarschijnlijk nog carpoolen. Ja. Ja. Oh nee, nee dat, dat moeten we tegenhouden. Ja. Dat, uh... Hele marktstorrectee. Dat, dat is echt belachelijk voor woorden, zeg maar. Nou. Ja, ze hebben afgelopen jaar hebben ze 10 miljard dollar omzet gedraaid. Zo. Maar okay, ook okay, je dikke. Uh... Maar oh ja, omzet, hè, dat wil nu zeggen we winst. Nee, hey, oké, okay, maar dan nog. Want ik, ik ben altijd wel nieuwsgierig. Wat betaal je nou zeg maar voor als je in een Uber-taxi zou stappen? Nou. Voor een klein ritje. Kan je dat zo... Uh... Dan gaan we gewoon even kijken. Daar gaan we gewoon even kijken. Dat is een, een goed idee. Dat meldingen zo wat voor de prijzen zijn. Uh, het is uh, Toepak straks De Zandvoortse berichten zitten weer aan te komen. En we hebben hier natuurlijk weer nieuwe muziek. En een van die nieuwe plaatjes is van... Beth Hart. Fat Hart man. Wat zij uitbrengt. En het heet... Fat Man. Bump, laughing at the dice in the box. Big wheeled, high heeled, banging on the ball field, chewing on a bag of rocks. Slingshot, cold cock, landing on a rooftop, waiting for the turkey. Het laatste album van uh, Bedhart en het heet uh, Fat Man hier in de zaterdagmorgen. Is er alweer tijd voor de Zandvoortse berichten. De Zandvoortse Oh, oh. oh ja, zoek ze even. Noem maar je wel eerst even. Je had ja, ik heb nog Uber. even de, een prijsopgave gedaan uh, voor, uh, voor Uber. Mocht je nou uh, vandaag naar Schiphol willen en denken... Nou, misschien moet ik een Uber-taxi nemen. Dat uh, kan. Uh, je kan uh, drie varianten kiezen. Uber X, Uber Black of Uber Fan. En de goedkoopste variant is uh, ergens tussen de 31 en de 42 euro. En de duurste variant is de, is de fan. Dan krijg je dus een busje, kun je met de hele groep in. En dan ben je tussen de 73 en de uh, 97 euro kwijt. Ik vind dat nogal geld. Dat is echt best wel geld. Ik vraag hem ook al van, hè? Heeft het dan? Die van betaal je voor de hele Van. Dus dan kan je, ja, je de delen. Oh, ja, dat ja kan dan je kun je dus met, met zes man in. En dan nou ja, valt dat is het per man dan nog wel mee. Maar, dat, maar wat kost een taxi? Ja. Als dit goedkoop moet zijn... Ja. wat kost een taxi dan wel niet? Dat, nou ja, dat ga je, dat ga je nog wel uitzoeken, had ik begrepen. Ha! Goed, dus Antwoordse berichten. Wat gebeurt er dan weer? Nou, een hoop uh, te doen over... Ja... Het uh, ontwerp bij het, uh, de Zandvoortse Toren. Nu heb ik weer de, de watertoren. Dat was er natuurlijk doorheen. Het was duidelijk dat Springtij-architecten zou het gaan worden. Althans, die was favoriet. En dat moest nog wel uh, door, bij de gemeente besproken worden. Er moest ook over vergaderd worden. Maar dat was toch goed of zeker dat die het zou winnen. Nou, Springtij-architecten waren heel blij. Dat is het ontwerp met de huisjes met de rode dakken. Beetje kneuterig, zoals het in Zandvoort misschien hoort. En uh, AG-architecten waren eigenlijk wel een beetje verbaasd. ervan, die waren eigenlijk een beetje bozig. En verder, bs architecten... dat is het derde ontwerp... die waren ook boos. Dus ja, maar de testen zijn helemaal niet goed gegaan. Die participatietest zou eigenlijk... over 17.000 mensen moeten gaan. Die zouden moeten stemmen, maar... 400 mensen hebben eigenlijk maar meegedaan. Mensen uit een ander dorp hebben ook meegedaan. Terwijl eigenlijk die... Er niet zoveel over te zeggen hebben. Je zou meer denken van mensen in de omgeving moeten er iets over zeggen. Maar die hebben soms er niks over gezegd. Dus ze zeggen ook dat ze met verschillende maat hebben gemeten. Uh, sommige muren mochten niet zo hoog... terwijl dat bij wat gewonnen heeft de springtearchitect de muren wel hoog zijn. We hebben ook te maken met parkeerplaatsen... die misschien niet helemaal te realiseren zijn. Ook heel veel buurtbewoners zijn er niet zo blij mee. Dus er moet toch heel veel gepraat worden... waardoor het heel lang kan duren voordat het eigenlijk wordt uitgevoerd. Conclusies, dus, ze hebben dus een besluit genomen. Nou ja, nog niet helemaal een besluit, maar ze denken dat dit er gaat worden, ja. Ja, dit is een favoriet. Ja, nou ja, in het waarschijnlijk kunnen ze het niet waar maken. Dan okay, lees okay. ik zo mee tussen de regels door. Dus dit is nog wel best wel een, een heet hang hier in Zandvoort. Of het uh, wel deze, uh, wat is het, AG uh, de springtij-architect, of die het nou uiteindelijk wel gaat worden. Misschien moeten ze met z'n drieën om de tafel en nog net even een beter plan maken. Ja, nou, ja, ja. Ah ja, en welke verbouwing wel goed is gegaan, is, uh, is die van de Dekenmarkt. Die is okay. namelijk, uh, ja, um, afgelopen donderdagochtend uh, is die geopend. En uh, ja, dat is uh, door de vrijwilligers gedaan van de KNRM. Uh, dus uh, ja, dat is wel leuk. Uh, de foto die erbij staat is ook erg grappig uh, van de, een KNRM-lid met uh, het mascottepak aan van de KNRM: Met een grote snor. Met een grote snor. En met een uh, de, de maskertje op. Ja. Leuk, leuk gemaakt. Ja, dus nou. uh, ja, de was ook wel even toe, zeg maar. Ja, een keer oh, jij kwam De weleens... was, dacht ik... Uh, <laughs> nee, nee, ja. maar. Ja, precies. Nou, uh, volgende week is het weer de 50PLUS... Uh, uh, Nationale 50 Plus Weekend komt eraan. Oh, dus 4, 5 dus en 6 november. Ik moet misschien toch maar eens een keer stappen. Ik ben nu 51, dus ik had er lang al mee kunnen doen. Maar ik heb vorig jaar nog niet meegedaan. Dit jaar misschien wel. De Nationale 50 Plus Weekend. Het is helemaal in het teken <coughs> van uh, de 50-plusser. Ik zit even te kijken. Korttikse acties komen er. Die kan je opgeven, uh, VVV. Zandwoord moet je even kijken. Oh, wacht acties? Even. Jij, jij doet niet mee terwijl je kortingsacties kan krijgen? Wat ja. ben jij voor Nederlander? Ja, dat klopt. Ik ben niet helemaal een uh, goede Nederlander. Heb, heb je al een 50 plus pas? Uh, ook niet. Uh, uh, komt. Uh, de 50 plussen komt dit, dit aankomend weekend in uh, aanmerking voor activiteiten als mountainbiken. Dat wow, vind ik toch wel vrij druk. Paardrijden. Uh, verder ook culturele en smaakvolle uh, creatieve activiteiten zijn er. Uh, dus kijk even op uh, www.nationale50plusweekend.nl Goed, dat zijn weer de Zandvoorts berichten. Ja. En dan doen we nu... Hey, moeten we eigenlijk nu de Jolandenkeuze doen? Ja. Ja, ja, die hebben dat we dan niet. Ik... Nee. Nou, Zal ik eens even kijken of ik iets, gewoon iets uh, knulligs kan vinden? Ja. Ik vond deze plaat wel echt uh, heel knullig. Ik heb, ja. ik heb hier Mark Winkel. Ja, ik nou. ga weer leven. Ja nee sorry. Ja echt, dat gaan we niet doen. De plage, dat is een bekende plaat natuurlijk van de Crystal Fires Daar lijkt het echt als twee druppels water op. Maar dit is natuurlijk een heel andere plaat. is dus een nieuwe plaat komt trouwens uit, uh, uit Zweden, Spanje geloof ik. Een electro duo. Uh, electro band wordt het genoemd. Dus geen duo, zijn met meerdere mensen. Zijn zo, sowieso al met z'n drieën zie ik. En ze hebben ooit hits gehad van de Plage, Dus follow, maar ook you and me. Ja. Goed, dit was hun laatste plaat. En uh, om even volledig te zijn. Oh, hey, deze plaat ook alweer. Good Girls. Ja, iets over slaap en zo. Ik heb niet genoeg dicht gedaan. Nee, klopt. Ja, soms dan slaap je is een beetje slecht. Dat kan wel eens. Goed, het is uh, 20 minuten voor uh, 10 uur. Uh, wij lezen vandaag in de krant een leuk bericht. Nou ja, leuk. Ja, het is op zichzelf wel een heel stoel bericht. Het gaat ook over een telefoon. We hadden het net ook al over een telefoon. Over de Samsung uh, 7 die in uh, smoke is opgegaan. Ja. Hij stond uh, raar op zijn neus te kijken. Toen een paar weken geleden. En, uh, Raymond de uh, Heiboer. die zag dat er een auto te water reed. En uh, te, hij dook er achteraan. Hij haalde die vrouw eruit. En uh, hij was eigenlijk vergeten zijn iPhone 6 uit zijn jas te halen. En ja, dus het, uiteindelijk uh, had hij die, die, die, die mensen die in die auto zaten. Uh, vrouw en kind, had hij zeg maar. Op het droge, en toen heeft hij even gebeld met de, geleende auto, uh, met de geleende telefoon. En uiteindelijk dacht hij wel zelf... Ja, die telefoon, ja shit, die moet ik eigenlijk even... Via uh, de verzekering moet ik even terug te krijgen. natuurlijk daar ben ik voor verzekerd. De verzekering zei... Ja, maar meneer, u bent toch zelf in het water gesprongen? Wat? En dus hij kreeg zijn telefoon gewoon niet vergoed. Dus hij zei, ja, u bent zelf het water gesprongen. Had u even ja, na moeten is, denken? Dat is bedoel, wel waar. Dat u zeg maar de held wil uithangen. Dat is voor uw eigen rekening, hè? Bedoel, dat hoeven wij toch allemaal niet te gaan bekostigen. Ben je gek geworden of zo? Dus iedereen was zwaar verontwaardigd. Heel in de, over de hele Nederland in ieder geval. We gaan die man gewoon een nieuwe iPhone 8 geven gewoon. Die is er nog niet, maar in ieder geval de iPhone 7. <lacht> en uiteindelijk is dat geld allemaal bij elkaar gekomen. Iedereen had het ingezameld. En toen zeiden we zeker Ja, we vinden het toch wel een goed idee dat we u een nieuwe telefoon geven. Ja, te laat. Sukkels, zou ik gewoon echt zo... Bij, kan, je, kan je echt goede reclame maken? Bij wie was hij uh, verzekerd? Uh, ja, dat is een goede. Dat staat er dan niet bij. Ja. Maar dat kunnen we toch wel uitzoeken. Dat is echt een hele slechte reclame, dit. Uh, sowieso, de verzekering. Maar proberen sowieso overal onderuit te komen, natuurlijk. Dat zie je sowieso in Groningen, geloof ik, met, het, uh, met de aardbevinggedoe. Gisteren hoorde ik dat 10% van dat verzekerde geld wat loskomt, dat, dat gaat pas naar de huis toe. De rest van het geld wordt allemaal aan andere dingen besteed. Ik denk ja, het is soms ook niet zo heel goed geregeld. Ik zie dat er nog meer techniek aankomt, zo. Ja, ik ben er even aan het inlezen. Oké. Okay. Een leuk beentje. Joan, Esther, the Police, Woman en Benjamin lazar David. De nieuwe single, Overload. is het wel. Joan as a Police Woman. Al die geluidjes er ook bij. En Benjamin Lazar Davids. En overloaded hier in de zaterdagmorgen. En ze spelen trouwens binnenkort ook in Nederland. Mocht je het uh, vage leuke muziek vinden. 30 november spelen ze in de Tivoli in on, uh, Nee, in Utrecht is dat natuurlijk jouw vent. En het grappige is wel, ik zat even te lezen over deze, deze Jane, Joan, Joan as a Police Woman. Uh, zij was vroeger vroeg het liefje van Jeff Buckley. Jeff Buckley is al een tijdje niet meer onder ons natuurlijk. Die uh, maakte muziek. Je kreeg hem onder andere van Halleluja. En hij uh, had meer van die uh, echt... Ja, ja, zoiets. Daar leek het wel op. Maar hij heeft ook best wel scherpe teksten gemaakt. Deze uh, Jeff Buckley was eigenlijk de zoon van Tim Buckley. Die al in de jaren 60 overleed aan uh, overdoses van drugs. En Jeff Buckley was in de Mississippi aan het zwemmen met een uh, vriend van hem. Bandlid ook. En uh, toen uiteindelijk werd hij gegrepen door de hekgolven van de radarboot die voorbij kwam. Toen is hij verdronken. Heel tragisch. Verder geen overdosis, maar gewoon echt een tragisch ongeval. En dat, is, uh, ja, dat heeft wel heel, heel, veel, heel veel mensen indruk gemaakt. Het is kwart voor tien. Hier bij Toebak Ja, Ik zie ja, en als we Marslander. Ik zie hier over... iets uit het ruimte. Ja, als we het toch over tragische ongelukken hebben. Ja, ja dat ik ja. uh, laatste, uh, ja. de is natuurlijk Marslander. Uh, ge, ge... We wilden op Marslander. Ja. Ja, is niet helemaal gelukt. Het nee. is een beetje fout gegaan. Dat uh, is wel een beetje. Is voor Elon Musk van, uh, van Tesla Tesla. Dat natuurlijk ook weer een tegenslag. Oh, want ja, die wil naar Mars. Dus, okay. uh, oh, die is met Wars, Mars One bezig. Is hij dat? Ja. Is, nou, nou, okay. nou, volgens mij is hij dat. Uh, Oké. Okay. hangen hangen er even niet aan op. Nee. Uh, maar in ieder geval, ja, ze probeerden uh, uh, um, te landen op Mars, maar tijdens de landing uh, is, de, is de communicatie verbroken. Ja, en uiteindelijk is de, is de Marslander neergestort. En van 4 en 5 kilometer naar beneden gezoten meters. Ja. En uh, nou, het, het, het, het, het maf is dat het, uh, ze had het nog een keer kunnen proberen. Want dit is eigenlijk nog mijn oefening. Want in 2020, geloof ik, moeten ze een groter wagentje neerzetten. Om daar wat meer te gaan onderzoeken. Ja. En misschien moeten ze ook gewoon met NASA gaan samenwerken. Dit is natuurlijk ook gewoon, uh, dit is van Europa. Ja, we willen ja gewoon... ik, vind sowieso, ik snap dat sowieso niet helemaal. Want er zijn nu ook uh, heel veel van die... Uh, um, Internetondernemers zoals yeah? uh, die van Facebook en uh, die van Tesla en nou, zo heb je een hele hoop die van Uber geloof ik ook die zijn allemaal bezig met we willen de ruimte in en bla bla bla dus, yeah? en commercieel de ruimte ingaan. maar waarom werken niet al die mensen samen en gaan we met z'n allen het hogere doel bereiken ja, ja gewoon een ja iedereen wil toch zijn eigen ding doen ja, ja iedereen, is zonder... het is een prestigeproject voor iedereen ja, ja, het kan soms wel leiden tot uh, nieuwe technieken. Dat is wel mooi. Maar ja, ja het is, de aarde is op. We moeten op zoek gaan naar een nieuwe planeet. Maar ja, we moeten toch... Uh, kijk, Mars is eigenlijk helemaal niet zo interessant. Het is wel een planeet die we kunnen... Ja, ik snap niet waarom we niet beginnen met... Daar zijn we namelijk al geweest. Een tussenoplossing. Gewoon op, uh, uh, op de maan. Even een tussenstation. Ja, want dat is niet zo heel gezellig. Maan. Nee, Mars is lekker gezellig. Oh ja, daar is tenminste een beetje zon. De maan is echt een beetje een... Uh... maan is ook zon. Ja, maar toch als die beelden dan weer zien... Denk ik, nou, dat niet, ik van Mars word ik wel blij. Gewoon is een grote zandbak. Hey, lekker lekker in een zandbak. Ja, en, dat, en de maan allemaal, is het allemaal grijs waar je, en grauw. Waar, je, waar je niet naar buiten kan. Omdat het nee, nee, dat vergeet je dan ook ik, wel weer een beetje. Ik, ik denk... Het, het lijkt mij heel tof dat we gewoon straks... Van even... Nou, ik ga een weekje naar de maan. Dat is toch tof? Even of er helemaal uit. ja. Nou, ja, het schijnt wel dat je als je keer buiten de aarde bent, dat je ook wat zuiniger op de aarde bent als je terugkomt. Dat je dan ja. pas realiseert: joh, het is wel een leuk klein dingetje. Het kan er zo van afvallen. We kunnen hem ook zo verkloot. Ja. Ja, het is nog een heel duur reisje om daar naartoe te gaan, dat uh, weet ik nog wel. Het dat we loopt even tegen het einde van de Toepak leven. Maar we hebben nog een paar leuke berichten en wat leuke muziekjes voor je, zoals deze blossoms. Het is eigenlijk alweer oud. Het is alweer verjaard. Ja, dat klopt. Pas wel bij mijn leeftijd. Daar heb je wel gelijk. Goed. We zitten nog een beetje een stukje, een stukje techniek te bekijken. En de 3D wordt wel steeds interessanter ook weer. Mijn zoon komt laatst ook. Die speelt GTA en ook uh, een andere schietspelletje. En die speelt er heel wat uurtjes. En toen had hij gezien dat er ook een 3D-bril voor was. En dat je dan er helemaal in ja, gezogen werd. Ja, en... heeft, heeft jouw zoon een, een, een Playstation 4? Uh, ik, ik heb geen idee welke het is. Hoe is de Playstation 4? Nee, de laatste Playstation. Hij heeft hem niet een jaar of zo. So. Nou oké, okay, dan is het de 4. Ja, yeah, dat is alweer 4. Yeah, zijn... Dan kan hij. Voor uh, 400 euro kun je er dan, Ja, dat zei hij ja. 4. Ja, ja. ja dus. dat, is zeker, dat is zeker tof. Ik, uh, ik hoop dat er een beetje content voor komt. Want dat is altijd, dat, daar hangen of staan die dingen altijd. Uh, content. Uh, uh, ja, spelletjes. Spelletjes. Yeah. Uh, dat er... Weet je, je hebt ook bijvoorbeeld van, uh, van, van Xbox, heb je Kinect. Dat is zo'n camera, die bewegingssensor uh, beweging zeg maar. Yeah. Nou, Dat ding dat werkt op zich uh, uh, redelijk goed. Alleen het probleem is, ja, ik heb zo'n ding thuis, maar er zijn gewoon geen leuke spellen voor. Nee. Dus ja, dan heb je zo'n ding en dan volgens, ja. Ja, het doet me een beetje denken. Vroeger had je Quadofonio, had je een stereo uh, installatie met Koi 4 box-up aansluiten. Nou, ja. je uit, vier, nou, uit vier kanten kwamen er allemaal geluiden. Ja, Alleen nog even een plaat vinden die ook vier, eh, vier geluiden produceert. Vier verschillende soorten geluiden, die waren er bijna niet. Stel dus dat stereo, dat was in het begin ook. Nee, stereo doen we niet. We doen gewoon mono. Power mono doen we gewoon. Ja, het, moet langzaam, het doet langzaam power 3D. Power mono? Ja, power mono. Ik pas geleden hoorde ik een, een beentje. Heb. Volgens mij uit Nederland, dacht ik ook. En die maakt nog steeds power mono. Ja, ik ken ook. Uh... Uh, laatst had er iemand, die had het cassettedek van een of andere band van hem, uh, die hij vet vond, had hij besteld. Ja? Het, was, het ding het kost geloof ik honderd euro voor, voor een paar cassettes. Ja? En uh, dus ik zou maar, dat wil je toch helemaal niet luisteren van een cassettebandje? Dus hij zei, nee, deze muziek komt pas tot zijn recht op een cassettebandje. Want als je hem over een, uh, op een cd of zo afspeelt, ja? dan klinkt het, hoor je alles en dat wil je niet. Dat kli oh, okay. dat, dan klinkt het, dan, dan dat kun je niet aan. Je, je wil een beetje. Je wordt ja. een beetje ruisen. en je wil een beetje dat die uh, vals klinkt. Want de bandjes ja. opgerekt. Ja, nee, is goed. De afgelopen weken zat mijn vrouw zat, uh, spuit en slikker te kijken, geloof ik. En daar was een van de presentatoren, had een 3D-bril opgezet. En daar was een pornofilm uh, mee gemaakt. En toen had ze zoiets. Nou, misschien moeten we toch zo'n bril maar eens aanschaffen. Maar, dacht ik, oké. Okay. Oh, ja, okay. Het is wel een duur wipje hoor. Ja, maar misschien zegt het ook gewoon van... Ja, ik wil wel seks hebben, maar niet met jou. Ja, ja. Zo Sam, voelde ik me ook een beetje beledigd. Ik dacht, nou ja zeg, dat is niet het echte hoor. Nee, maar het lijkt me toch wel weer een ah, ja. leuke ervaring. Oh, maar ja. het ja. is wel zo, zeg maar. Zij is natuurlijk ook niet meer de jongste. Nee, precies dat ze gewoon even een jongere versie in kan zetten. Ja. Ja, nou ja, zo kan je dus nog een beetje vreemd gaan. En dan via de computer. En die presentator zei zelf al... Ja, hier kan je toch wel de hele dag achter zitten. Ik kan me wel voorstellen dat dit weer een ander soort verslaving uh, ja. oproept. Ja. Dus nou ja, 3D, het spreekt over het beeld. En ik zie dat je onder andere nog iets anders, een mixed reality hebt. Ja, dan ga je dus de, de virtuele reality uh, mixen in de daadwerkelijke reality. Zodat je dus bijvoorbeeld hier op tafel een, een, een boom kan laten groeien. Oké, okay. het wordt zo nee. En ja. De techniek gaat gewoon nog een stukje verder. Dat is uh, wel duidelijk. Techniek neemt de wereld over. Dat is duidelijk. Ah. Deze pad hebben we al gehad, dames en heren. Ja, ik sta niet helemaal goed op de letter. Even een oudje. Uh, ja. Wil eens even kijken wat het ook weer is? Oh ja, Tikzak. En het heet Sprouts to be part of these days. Alleen alweer tick tac Proud to be part of these days. We leven een mooie tijd. Daar ben ik trots op. Waar we het dan niet over hebben gehad... is de Zwarte Piet discussie gaat ook nog steeds door. Ik vind dat de, de politiek daar ver van weg moet blijven. Maar goed, Buma denkt dat toch weer makkelijk te scoren. Door ook een, een filmpje op internet te zetten. Dat hij het, dat hij het eigenlijk wel heel jammer vindt... dat Zwarte Piet gaat ver, veranderen. En ik heb zoals joh, als er zoveel mensen zich aan storen... joh, doe die Zwarte Piet dan gewoon een tijdje in de, in de, in de, in de kast... Even helemaal geen hulpjes meer. En dan vraag je gewoon aan, aan, aan ouders. of die zeg maar de, de pakjes willen rondbrengen. maak er even iets heel anders van. en het cultuur, cultuur verandert. En ja, geef het. Zwarte Piet, hoe, hoe, hoe lang bestaat die? Zal hij misschien 300 jaar bestaan? Daarvoor was hij er ook volgens mij niet. Was, was er weer iets anders. Dus ik bedoel, het is een klaar met Zwarte Piet. Geen mythe ermee zeg. Jongen, jongen. Echt van die mensen die hou blijven me eraan vasthouden. En uiteindelijk moet, gaat dat Sinterklaas sowieso maar verdwijnen. krijgen je gewoon de Kerstman? Dat denk ik. Maar als we dan zeg maar Zwarte Piet wegdoen... het krijg je dus dan alleen Sinterklaas. En dan gaan we zo over... het is zoveel, zo hartstikke druk je hebt. Straks Sintermaarten heb je. Dan komt Sinterklaas, dan moet je je schoenen zetten. Dan krijg je dus ja. Sinterklaasviering. En dan krijg je nog de kerstdagen en oud nieuw. December is ja. gewoon even voor die kinderen te druk. Ja, ja, ja. En ja, op zich, weet je, we krijgen er natuurlijk wel een mooi feest voor terug, hè. Want... Ja, Sinterklaas is natuurlijk... Uh, dat is dat, over. Dat, dat gaat gewoon verdwijnen. Yeah. Uh, maar we krijgen gelukkig... Um, uh, Halloween ervoor terug. Oh ja. En ja, als je iets wil wat je kinderen... Ik bedoel, bloed... Uh, uh, moordwapens... Uh, enge, enge monsters... Uh, uh, mensen laten schrikken. Nou ja, het is echt een beter feest dan, dan Zwarte ja, Piet. Ja, dat Zeker ik wel. waar. Ik ben ja. echt uh, helemaal voor de clown. run. Precies, de It Clown. Ja, zeker. En ik heb ook afgelopen week bij een stukjes te lezen over de It Clown natuurlijk. De originele It Clown. John Wayne Casey, wat voor een rande beeld er was... Alleen, ik uh, nog nooit een uh, interview met hem. Hoe je tot die dingen zijn gekomen. Nou, als je het interessant vindt, moet je maar eens even opgoogelen. John Wayne Casey, dat was zeg maar met de originele IT-clown. Waardoor Stephen, uh, Stephen King is door uh, geïnspireerd geraakt. Nou goed, we hebben nog... Uh, do, do, doe nog even een mop muziek. En dan zijn we alweer aan het einde van ja, dit radio dat was, dat was het alweer. Ik zou zeggen, veel plezier met uh, de verder uitstelling We spelen ja. elkaar volgende week weer. En uh, let op de mist, hè. Als je, ja, de je nu... Uh, de on the